Nastal hadithi, al hadi hadi mohammed al de tha to her. Wakulla mohadat in bidder. Wakulla in Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons te voor de gruwelijkheden van de dag des oordeels. Een dag waarover Allah subhanahu wa ta'ala zegt, أَلَا يَضُنُّ أُولَٰئِكَ Hij zegt, Allah subhanahu wa ta'ala, Zijn, ze zijn diegenen er niet van overtuigd dat zij opgewekt zullen worden. Op een gruwelijke dag. We zouden ons allemaal moeten voorbereiden op deze geweldige dag. Je moet weten dat niemand en niets jou kan baten, jouw bezit en jouw familiebetrekkingen spelen geen rol meer. Alle aandacht is gevestigd op de door jou, dus op die dag, is alle aandacht gevestigd op de door jou verrichte daden. Degenen die zich hebben gehouden aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala, zullen dan ook mededogen en genade kennen. Dus heb in gedachten deze afschuwelijke dag, waarop de zon opgerold wordt, en de hemel openspleit, en de bergen opgaan in stof, en de zeeën tot koken worden gebracht, en het paradijs nabij wordt gebracht, en Jehennem ontstoken wordt. Hebt in gedachte deze afschuwelijke dag, waarop iedere ziel al datgene wat zij aan goeds heeft verricht, aanwezig vindt. En al datgene wat zij aan kwaad heeft verricht, zij zal wensen dat er een grotere afstand tussen haar en dit kwaad zal zijn. Maar wat mij altijd bezig is, Blijft houden. Mij niet los wil laten. En daar wil ik het vandaag over hebben. Zijn die zeven. Groepen mensen. Die geen vrees. Nog angst. Op deze afschuwelijke dag kennen. Zeven groepen mensen. Die hoffelijk worden behandeld. Die goed worden behandeld. Terwijl iedereen. Smart. En leed moet ondergaan. Zeven groepen mensen. Die genoemd worden in een overlevering. Van Abu Huraira. Waarin hij verhaalt. Dat hij de profeet heeft horen zeggen. Het volgende. Zeven groepen mensen of zeven soorten mensen. Zullen bedekt worden door een schaduw op de dag die geen schaduw kent, behalve zijn schaduw. Dus de schaduw van Allah subhanahu wa ta'ala. Wie zijn deze zeven mensen? En nog belangrijker is, behoren wij tot deze zeven mensen? Wil jullie weten wie deze zeven mensen zijn? Ik hoor geen ja. 1 zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam. sallam. Imamun adil, een rechtvaardige imam. 2 zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. nasha fi ta'atillah. Een jonge man die opgegroeid is met het naleven van Allahs bevelen. 3. Rajolan tahabba habba file vestama wa wat te Twee mannen die elkaar lief hebben omwille van Allahs subhanahu wa ta'ala. 4. Rajulun Dakar Allah Hagalien, vervadert hij Een man die zich afzondert van de mensen. En vervolgens Allah gedenkt, waarna zijn ogen beginnen te tranen. 5. Rajulun qalbuhu Allah Kun Bilmasajid. Een man wiens hart gehecht is aan de moskeeën. 6. Rajulun ta saddaka bi saddaka tin fa'agfa'aha, حتى لا تعلما شimاله ما تنفق يمينه. Een man die in het geheim liefdadigheid uitgeeft. In zoverre, het is zo geheim dat zelfs zijn linkerhand geen weet heeft van datgene wat zijn rechterhand heeft uitgegeven. En zeven, een man die uitgenodigd wordt door een bijzonder mooie vrouw. Met aanzien. Ze nodigt hem uit om ontdicht met haar te plegen. az wal billah. En wat zegt hij dan? Hij weigert en hij zegt, waarlijk, ik vrees Allah, de Heer van de wereld. In eerste instantie wil ik Allah subhanahu wa ta'ala vragen om ons te doen behoren tot deze zeven groepen mensen. En het is ieder zijn plicht, ieder moslims plicht, om, er, om ervoor te zorgen dat hij over minstens één van deze eigenschappen beschikt. Eén. En het is niet moeilijk voor degene die zijn vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala stelt. Er is zelfs door een aantal geleerden gesuggereerd... dat een aantal van onze vrome voorgangers... erin zijn geslaagd om alle eigenschappen te bezitten. Zoals Omar ibn Abdul Aziz... Deze overlevering leert ons dat op een weerzijnwekkende dag, een afschuwelijke dag, als er geen schaduw te bekennen is, geen, geen, geen bomen, geen gebouwen, niks, en als de zon boven de hoofden hangt en de hitte ondraaglijk is, dat deze zeven mensen en fitbehandeling behandeling krijgen. Ze mogen zich verscharen... ...in de schaduw... ...die speciaal voor hen is gereserveerd. Zeven groepen mensen. En even terzijde... ...zeven is een getal... ...die steeds blijft terugkomen... ...in de islam. Als we de sunna op nas slaan... ...dan komen we het getal zeven vaker tegen... Bijvoorbeeld het tawaf rondgaan om el kaaba. Dien zeven keer verricht te worden. En het zich voortbewegen tussen Safa en Marwa. Dien zeven keer te gebeuren. En ook tijdens de bedevaart gooien wij met steentjes. En we gooien namelijk met zeven steentjes. Enzovoort. Maar even terug naar het onderwerp. De zeven groepen mensen. Eerste persoon, die door profeet is genoemd, imamun adil, rechtvaardige imam. En dat kan iedereen zijn. Dat kan iedereen zijn. Bijvoorbeeld, een vader of een moeder, die zijn of haar kinderen gelijk behandelt thuis, is een rechtvaardige imam. Leraar, op school of in de moskee, die zijn leerlingen gelijk behandeld, is een rechtvaardige imam. En natuurlijk, een leider van een land, die zich rechtvaardig opstelt, tegenover de inwoners van het land, is een rechtvaardige imam. De profeet, vrede zij met hem, zegt namelijk, en ieder van jullie, draagt een verantwoordelijkheid, en een ieder van jullie zou rekenschap moeten afleggen voor deze verantwoordelijkheid. En degene die de leiderspositie inneemt als het gaat om rechtvaardige imams is... ...Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Niemand kan aan hem tippen. Hij is de rechtvaardige imam. Sallallahu alayhi wa sallam. En uit de volgende overlevering wordt nog eens duidelijk gemaakt hoe rechtvaardig de profeet was. Hij zegt namelijk. Zelfs als Fatima de dochter van Mohammed zou stelen. Zal ik niet aarzelen om haar de hand af te hakken. Dat geldt natuurlijk in een islamitische staat. Zo rechtvaardig was hij, sallallahu alayhi wa sallam. En ook heeft hij de metgezellen geleerd om rechtvaardig te zijn. Toen Ali, radiyallahu anhu, die opgevoed is door de profeet, zoals de rest van de metgezellen. Toen hij op een dag naar buiten ging, en hij zag een Joodse man met een schild lopen, die van hem was die hij een tijdje kwijt was geraakt, ging hij op hem af, en hij zei tegen hem, dit is mijn schild. Toen zei de Joodse man, nee, dit schild is niet van u. Toen hebben ze besloten om de zaak voor te leggen aan een islamitische rechter, genaamd Shorey al Qadi. Eenmaal bij hem aangekomen, is Shorey gaan staan, en hij bood de Ali, die toen de tijd de leider van de gelovigen was, hij bood hem aan om op zijn stoel te gaan zitten. Toen zei Ali, radiyallahu anhu, hij weigerde en hij zei, ik ben een van de mensen die betrokken is bij deze zaak. Ik ga daar zitten, waar deze man ook gaat zitten. Toen Suraj het verhaal hoorde, hij keek Ali aan en zei tegen hem, heb jij enig bewijs dat dit schild van u is? Hij zei ja, mijn zoon, Al-Hassan, kan dit bevestigen. Toen zei Shurey, maar u weet dat wij uw zoon niet als getuige kunnen accepteren. Hij is immers een familielid van u. Lang, na lang nadenken, zei Ali toen, in dat geval heb ik geen getuige en heb ik geen bewijs. Toen zei Shorayh, dan rest mij ook niks anders dan deze man te laten gaan. Want u kunt niet hard maken dat dit schild van u is. En hij liet ook de man vrij uit. Maar voordat de man de ruimte verliet, zei hij, an la ilaha illallah, wa anna Allah. Hij was onder de indruk van de rechtvaardigheid wat zich net had afgespeeld voor zijn ogen. Hij kon het niet geloven. Toppunt van rechtvaardigheid. Hij en de galifa, de leider van de gelovigen, samen betrokken bij één zaak, en toch krijgt hij gelijk uiteindelijk. En hij richtte zich tot Ali en zei tegen hem, o leider van, van de gelovigen, bij Allah, dit schild is van u. Dus wil jij tot diegene behoren, die met de schaduw bedekt zullen worden op de dag des oordeels, dan zou je rechtvaardig moeten zijn. Ook behoort tot diegene die bedekt zullen worden op de dag des oordeels met de schaduw, Oftewel, iemand, een jongeman, die opgegroeid is, met het navolgen van Allahs bevelen. Zijn leven staat in het teken van de Koran, van de Sunnah, van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik kan je nu al vertellen dat dit soort jongeren weinig voorkomen: bijna niet, maar ze zijn er wel. Weinig. En. Naar dit soort jongeren verwees de profeet sallallahu alaihi wasallam Toen hij zei. Rabbuna Oftewel, rabbuna wa ta'ala min shab bin Allah subhanahu wa ta'ala bevreemd zich. Over een jonge man. Die geen drang heeft. Om zonde te plegen. Ondanks het feit dat hij zich in een leeftijd bevindt. Van energie. vet Levensdrift, levensgenot, weigert hij toe te geven aan zijn verlangens en begeertes. En kiest hij ervoor om zich te houden aan de regels van Allah subhanahu wa ta'ala. Ben je zo eentje, dan zul je bedekt worden met de schaduw die Allah klaar heeft gemaakt voor zijn rechtgeleide dienaren. Een andere persoon die ook bedekt zou worden op de dag des oordeels. <coughs> Rajulan tahabba filah. Twee mannen die elkaar liefhebben omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze personen worden nog eens aangehaald in een andere overlevering. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Thalathun. Wie zich in de volgende drie situaties bevindt, zegt de Profeet (sallallahu alaihi wasallam), zal dus de zoetheid van het geloof proeven en meemaken. En hij noemt onder meer, en yuhibbal mar la yuhibbu illa lillah. Hij noemt onder meer een moslim die van zijn moslimbroeder houdt, omwille van Allah alleen. Niks anders. Niet omwille van wereldse zaken, of financiële steun. <coughs> alleen omwille van Allah, subhanahu wa ta'ala. Ben jij zo eentje, die zijn naaste moslim lief heeft, omwille van Allah, subhanahu wa ta'ala, dan kan ik je verblijden, met de blijde tijding, dat jij tot deze zeven soorten mensen behoort. En als wij het hebben over onderlinge liefde. Dan kunnen wij een voorbeeld nemen aan de metgezellen. Niemand hield van elkaar. Zoveel van elkaar. Zoals de metgezellen dit deden. En ze hebben dit geleerd van de grote leider. Van de grote leraar. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toen hij emigreerde naar Medina. Het allereerste waar hij mee begon. Is de moslims. Tot broeders uitroepen. Jij. Bent de broeder van die. En hij. Is de broeder van die. En daar zijn ze mee opgevoed. En daarom zien we bijvoorbeeld. Als Talha wordt vermoord. Dat Ali radiyallahu anhu Bij zijn lichaam gaat zitten. En het zand van zijn gezicht afveegt En hem zachtjes kust. En zegt. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tweeën te doen behoren tot degene waarover Hij zegt غل, Hij wil tot diegene behoren waarover Allah subhanahu wa ta'ala zegt En we nemen weg wat in hun harten aan wrok is. Zij zijn daarin, dus in het paradijs. Als broeders. Ze zitten op rustbanken tegenover elkaar. Zoveel liefde hadden zij voor elkaar. En dat is heel makkelijk. Dit is eenvoudig. We kunnen van elkaar houden omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En het is ook hard nodig... In deze tijden om van elkaar te houden. Om willen van Allah. Het is nodig om van je broeder te houden. Alleen om het tijd dat hij bidt. Vast. Bedevaart verricht. Liefdadigheid uitgeeft. Het is toch niet zo moeilijk. Het is niet moeilijk. Maar de beloning is groot. Want dan behoor je tot degene die... Bedekt zullen worden met de schaduw die Allah voor hen heeft klaargemaakt op de dag des oordeels. En we zijn allemaal bekend, de meeste van ons zijn wel bekend met de overlevering. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala een engel stuurt naar een man. Die onderweg was naar een vriend van hem. Naar een moslimbroeder. En deze engel vroeg deze man, waar ga je naartoe? Hij zei, ik ga een broeder van mij bezoeken. Toen vroeg de engel, om welke reden? Wat is jouw reden om deze broeder te gaan bezoeken? Hij zei, er is geen reden behalve het feit dat ik van hem hou, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Toen zei de engel tegen deze persoon, ik ben een engel. En ik ben gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala. Om tegen jou het volgende te zeggen. Allah heeft jou jouw zonde vergeven. Omdat jij deze man bent gaan bezoeken. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook behoort tot diegenen die bedekt zullen worden op de dag des oordeels. Rajulun. Da'allaha Allah Vafadat ayna. Of Oftewel een man die zich afzondert van de mensen. En vervolgens. Allah gedenkt. Waarna zijn ogen beginnen te tranen. Zijn ogen beginnen te tranen. Dit is het toppunt van ikhlas. Van toewijding. En zuivere intentie. Niet huilen in de aanwezigheid van mensen. Een aantal mensen doen dat bewust. Omdat zij te kijk lopen. Met hun geheel. Zij willen gezien worden. Als godsvruchtige. Als godsvrezende mensen. Nee. Toppunt van ikhlas is dat je dat doet. Als je alleen bent. Als je dat alleen bent. En daarom is ons verteld. Dat de al imam al-awza'i. Rahmatullahi alay. Als hij zich thuis terugtrok en, en hij deed de deur achter zich dicht, dat hij, uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala, soms heel hard moest huilen. Dat zelfs zijn buren hem konden horen en mededogen en medegevoel voor hem voelden. Maar als hij zich weer onder de mensen begaf, dan zag je hem noodhuilen. Dan zag je daarvan niks terug. Ook behoort tot diegenen die bedekt zullen worden op de dag des oordeels. Een man wiens hart gehecht is aan de moskee. Zijn hart is gehecht aan de moskee. Hij kan niet zonder de moskee. Hij kan niet zonder de moskee. Zodra hij de moskee verlaat, hunkert hij naar het moment. Waarop hij weer terug is in de moskee. Kijk constant op zijn horloge. Is het nog steeds, of is het nog niet tijd voor het gebed? Waarom hebben ze nog steeds niet opgeroepen voor het gebed? En als hij het gebed verricht, dan blijft hij in de moskee. Allah gedenken. Tot de volgende, of tot het volgende gebed. In tegenstelling tot een aantal mensen die achterloos zijn. Tegenover het gebed. Die absoluut geen interesse hebben voor het gebed. Ze schijnen alleen tijd te hebben voor vermaak en amusement. Toen eigenlijk een Ames op zijn sterfbed lag en zijn zoon naast hem zat te huilen, om het feit dat zijn vader natuurlijk aan het sterven was. Toen zei Amos tegen hem, of je nou weent of niet, of je nou huilt of niet. Het enige wat ik weet is dat ik in zestig jaar geen één keer, geen één keer te laat was voor de aanvang van het gebed in de moskee. Dat is het enige wat voor hem telt. Alsof hij wil zeggen, jouw geheel interesseert me. Het enige wat ik weet, en wat mij zal baten, is het feit dat ik 60 jaar lang het gebed <lacht> heb bijgewoond in de moskee. Gezamenlijk heb verricht in de moskee. En daar heeft hij gelijk in, dat is het enige wat telt. Mensen wiens harten gehecht waren aan de moskeeën. Ook is verteld dat een van onze vrome voorgangers, toen hij een keertje in de tweede rij heeft gebeden, in de tweede rij. Mensen hem hoorden zeggen, nadat hij klaar was met het gebed, Allahu Mustaan Alsof er iets ernstigs was gebeurd. Toen hij daarover werd gevraagd, zei hij, ik heb vandaag in de tweede rij gebeden. En sinds ik, en sinds ik mij kan herinneren, heb ik altijd in de eerste rij gebeden. Hij vond het erg, dat hij deze keer... In de tweede rij heeft gebeden. Er zijn mensen die er bewust voor kiezen. Om te laat binnen te komen. En bewust voor kiezen om in de laatste rij te bidden. Als er er dan is geweest. In plaats van dat hij binnenkomt. Twee rakken uit verricht. Blijft hij buiten staan. Praten over onzinnige dingen. Een andere persoon. Die bedekt zal worden op de dag des oordeels. met de schaduw die Allah voor deze zeven mensen heeft klaargemaakt, is Rajulun تصدق tsa tsa tsa Een man. Die eigenlijk. In het geheim. tsa uitgeeft. Jullie weten wat tsa is hè? Huh? Liefdadigheid. Uitgeeft. Het is zo geheim. Dat zelfs. Zijn linkerhand geen weet heeft van hetgene wat zijn rechterhand heeft uitgegeven. Oftewel, niemand weet van deze daad, behalve Allah, wiens kennis alles omvat. En dat is de beste manier om een sadaqa uit te geven, verborgen in het geheim. En daarom is ons verteld dat Zim al ook een van onze vrome voorgangers dat hij altijd, pas als het s'nachts werd, trok hij op eruit, dus ging hij naar buiten, op zoek naar de armen, naar de En hij deelde onder hen uit, meel, rozijnen en boter, als sadaqa. En niemand wist wie hij was. Dat deed hij alleen maar s'nachts. En hij zei, sadaqa tu sirri, tot fi'u liefdadigheid of een verborgen liefdadigheid dooft de woede van Allah uit. En ook is ons verteld dat een keertje, dat ook een van onze vrome voorgangers, toen hij een keertje in de moskee zat en de imam een preek hield over sadaq, liefdadigheid geven. En de moskee had veel behoefte aan sadaqa. Nou deze imam moedigde of nodigde de mensen uit om sadaqa te geven. En om hen een beetje aan te moedigen hield hij een hele mooie preek. Maar jammer genoeg niemand reageerde. En niemand wilde wat geven. Want toen iedereen vertrok, dus de moskee verliet. kwam een jonge man aanzetten. Met een grote zak geld. En hij gaf het aan de imam. Hij zegt: dit is voor de moskee. Ja. Wat deed de imam de volgende dag? Die is op de minbar gaan staan en die zei tegen de mensen: van luister, heeft toch gisteren heeft gisteren toch iets moois plaatsgevonden, namelijk die en die is komen aanzetten met een grote zak geld. Maar Toen stond de jonge man op en die zei: uh, imam luister, ik heb het wel gedaan. Maar het geld is niet van mij, het is namelijk van mijn moeder. En ik heb haar niet om toestemming gevraagd. Ik dacht in eerste instantie dat ze daarmee akkoord zou gaan, maar achteraf bleek dat ze toch het geld terug wil hebben. Ja, de imam kon niks anders doen dan het geld teruggeven. En hij gaf het geld ook terug. En iedereen zag dat. Toen iedereen weer vertrok, kon de jonge man weer aanzetten. En hij gaf hem weer die zak vol met geld. En zei tegen hem, Flik het mij niet nog een keer. Ik wil de uitgeven, maar ik wil het eigenlijk zeg maar verborgen houden. In het geheim doen. En jij ging de mensen vertellen wat ik heb gedaan. Dat wil ik niet meer zien. Dit is de sadaqa. Maar dit is iets tussen mij en Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk naar deze jonge man. Hij weet de waarde. Hij kent de waarde van het sadaqa in het geheim. De mensen hoeven het niet te zien. Maar het interesseert je niet. Het gaat juist om het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden met jou is. En als laatste persoon of als laatste groep die bedekt zou worden op de dag des oordoes met de schaduw die Allah voor hen heeft klaargemaakt. Is رجل دعته إما ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. Dus iemand die eigenlijk uitgenodigd wordt, door een bijzonder mooie vrouw, met aanzien, om ontucht met haar te plegen, maar hij weigert, en hij zegt, waarlijk, ik vrees Allah, de Heer van de wereld, een vrouw met aanzien, dat wil zeggen, niemand kan haar tegenspreken, niemand kan haar aanspreken, op hetgene wat zij heeft gedaan, hm? Ze hoeft zich niet druk te maken. Ze kan alles doen en laten wat ze wil. En degene. die bovenaan staat als het gaat om deze groep. is Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi Want hij heeft zoiets meegemaakt. En hij weigerde. En hij zei: Ik vrees Allah. Subhanahu wa en daarom. Zoals B'nul Qayyim eigenlijk zegt in al Sadikin. Jozef was een vreemde. Hij was geen bekende in het land. Niemand kende hem. Dus er was ook niet sprake van zoiets als schaamtegevoel. Hij hoefde zich voor niemand te schamen. Niemand kende hem. Vaak wil je geen zonde plegen omdat je bang bent voor de mening van anderen, van mensen die jou kennen. Maar als je niemand kent, dan denk je ook van het boeit me niet, het interesseert me niet. Dat gold voor Jozef. Hij was een bekende, onbekende daar. Niemand kende hem. En ook was hij jong en vrijgezel. En dan is ook de drang om zoiets, om in zo'n zo verdorvenheid te vervallen, om in zo'n zonde te vervallen, de kans is gigantisch, de drang is gigantisch. En ook was deze vrouw mooi, bijzonder mooi. En een vrouw met aanzien. En toch heeft Youssef a.s.m. geweigerd. <tie> Natuurlijk kunnen een aantal zeggen, maar Yusuf was een profeet. Maar dat zijn ook verhalen van gewone mensen. Die zoiets hebben meegemaakt en hebben geweigerd. Zoals bijvoorbeeld een verhaal die me altijd is bijgebleven. Is eentje die vermeld staat. In een boek genaamd El Mawaib. Van Pnul Josie. En Pnul Josie die vertelt over een jongeman in zijn tijd. En luister goed naar deze jongeman. Deze jongeman was een stratenverkoper. En hij was mooi om te zien. Hij had een mooie uiterlijk. En alle plaatselijke vrouwen waren heimelijk verliefd op hem. En op een dag bedacht een van die vrouwen een list. En ze keek uit de raam en ze zei tegen die jonge man, kom naar boven. Kom naar boven en breng me de volgende boodschappen. Toen hij eenmaal boven was, deed zij de deur dicht. En ze zei tegen hem, luister, je mag kiezen. Of je pleegt ontocht met mij, je pleegt zinnen met mij. Of, zegt ze, ik begin te schreeuwen en als de mensen bijeenkomen, dan zal ik ze vertellen dat jij mijn huis bent binnengedrongen en dat je mij wilde verkrachten. Hij had geen andere keuze. Hij keek om zich heen en zag geen uitweg. Hij begon haar eerst te vermanen. Van luister, zoiets is verboden, dat mag niet, is niet toegestaan, vrees Allah. Maar ze wilde niks horen. Ze zei tegen hem, je mag kiezen. Toen hij geen uitweg meer zag, zei hij tegen haar, geef me even de tijd om mij op te frissen. Als we dit toch gaan doen, dus geef me even de tijd om me op te frissen. Is er ergens een, een wc in de buurt? Ze zei ja, daar is de wc. Ze is in de wc. En hij ging naar de wc. Toen hij binnenkwam, wat had je toen de tijd? Je had niet eigenlijk een zeg maar, wc zoals vandaag de dag, die je, kon, die je kan doortrekken. Nee, wat had je toen de tijd? Je had een houten doos. En daar werd eigenlijk alles in verzameld, ontlasting en urine met alles in verzameld. En één keer onder zoveel dagen werd deze doos geleegd. En wat doet deze jongeman? Die stapt de wc binnen, maakt die doos open en begint zichzelf daarmee in te smeren. Van top tot teen. Met ontlasting en urine. En toen hij helemaal rond zat, deed hij de deur open, kwam hij naar buiten. En hij zei tegen haar, wil je me? Dan moet je me komen halen, hier ben ik. De, de vrouw schrok zich rot. Dag, wat gebeurt er hier? En ze begon te schreeuwen. En ze zei tegen hem, je moet mijn huis uitgaan. En dat is ook wat hij wilde. Hij ging naar buiten. Toen hij eenmaal, buiten eenmaal buiten aangekomen, dachten de kinderen dat het om een dorpsgek ging. En ze, begolden, ze begonnen hem uit te schelden. Ze liepen achter hem aan. Ze gooiden met stenen, maar dat boeide hem allemaal niet. Het enige wat hem boeide was het feit dat hij gered is. Toen hij thuis kwam, zegt Bnoer Josie, heeft hij zich gewassen. Maar sindsdien, zegt Bnoer Josie, rook deze jonge man naar muskus van nature. Van nature. Als je naast hem zat, zegt hij, rookt hij altijd naar muskus. Een gift, een geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor zijn grote daad. In het dunia, in het wereldse leven. Alvorens het hier nam was. En een aantal van onze jongeren. Die zijn zo verloren. Dat als als ik het zo mag zeggen, op zijn haags eigenlijk. Als hij door een lelijke wijk wordt uitgenodigd. Die er niet uitziet om hondtug met haar te plegen... dan weigert hij niet. En dan zegt hij tegen jou... is een gouden kans. Een gouden kans... mag ik niet overslaan. In één ding heeft hij gelijk. Het is een gouden kans. Het is een gouden kans om te zeggen... nee, ik vrees Allah... de Heer van de werelden. En om dan vervolgens te behoren tot die zeven soorten mensen die bedekt zullen worden met de schaduw van Allah subhanahu wa ta'ala op de dag des ouders. En ik wil het hierbij hier bij laten. Subhanakallahum bihamdika shahadu la ilaha illaha. En tessaffiru kautubu ilaha illaha. Jazakum Allahum haakum.